Gebakken ei, voor wie is dat? Ja, is voor mij. Eet jij gebakken eieren? Ja, en het liefst met spek. Kannibaal. Die krakers hebben bezoek gehad van het ploegje van Aard. Die jongens hebben het nog netjes gehouden. Nog wel. Maar ik weet, en Greet weet... en via zijn ma weet Freddy het ook... dat er een volgende keer wel raakklappen zullen vallen. Nou jongens, laten we een besluit nemen... Wie gaat er verhuizen naar het nieuwe pand en wie blijft er hier? Nou... Na dat bezoek van die gasten. En die nieuwe kraakersactie in beweging, daar wil ik wel bij zijn. Ik ook. Dat zijn er al twee. Suus, wat doe jij? Op het ene moment denk ik, kom op, move, weet je wel. En je moet erbij zijn. Maar het andere moment denk ik, oh, zo'n mooie kamer nu. Dat krijg ik nooit meer. Oh, zeg. Nee, nee, nee. Dat Nee, nee, nee. Nee, luister, maar ik kan hier zo lekker werken, snap je? Het lijkt wel alsof die teksten vanzelf komen. Mm. En jij, je? Mm. Ik blijf hier. Jammer, jammer. Ja, ik wil tot twee uur in mijn nest kunnen liggen. En hier kan dat. Daar is het altijd zo'n herrie. Maar ik kom wel vaak langs. Freddy? Ja, Freddy? Volgens mij komt die knopbloeg terug. Denk je echt, Fred? Denk je dat nou nog steeds? Ja. Ze wachten rustig op hun kans, maar geloof me, als die komt, grijpen ze hem meteen. Ah, en omdat het daar niet veilig is, blijf je hier. Nee... Daarom ga ik naar het nieuwe pand. Zelfvoorraad. Goedemorgen, mevrouw Pruis. Mogen we even binnenkomen? Doe niet zo raak, hoor. Doe niet zo officieel. Kom dan gewoon boven. Wij zoeken de heer John Pruis. John? Ron? Ik leg nog op een oor. Er is een aanklacht tegen hem ingediend. Een aanklacht? Ja, wegens mishandeling. John? Mijn John? Mm -hmm. Wat heb je dan gedaan? Dit weten we nog niet precies, mevrouw. Daarom willen we hem spreken. Zou u hem willen wekken? Alleen als ik weet waarvoor. Kom, Geet. Wat is er aan de hand? Ze hebben het over mishandeling door jouw persoon. Wat nou weer? Kleed je even aan, John. Uh, wat heb ik gedaan dan? Iemand heeft jou aangeklaagd. Voor mishandeling. Laat me niet lachen. U heeft zaterdagavond rond 12.20 uur een man in de oudersheids Achterburg wel gegooid. Oh dat... Wat? Ah, je hoort het maar... Wat is dat nou weer voor iets stoms, jongen? Hij was een geintje, ma. Meer niet. Mijn kamer in de Vrije Vogel, die hou ik voorlopig aan. Hé, hey, en mijn platen blijven hier. Voor als het misgaat. En je boeken? Ja, die laat ik ook hier. Voorlopig, hè? Hé, hey, jammer dat je niet meegaat, man. Ja. Je kan een tijd nog komen, hè? er is plaats plaatszout daar. Nou, tot ziens. Oh, give me a big kiss. Ik hou, ik wil een kus. Adios. Ik fiets wel even met je mee. Zijn we plotseling alleen? Wat kunnen die gasten oude hoeren, zeg? Ja. Hoe weet jij toch zo zeker wat er allemaal gaat gebeuren? Ken je die mensen? Heb je al eerder mop mensen gehad? Nee, ik had? kom uit de buurt. Ah, oh. Mijn vader is er geboren, net als mijn moeder. En wat doet je vader? Hij is. Uh, uitbater. Uitbater? Ja, hij heeft zijn eigen zaak. Wat voor zaak? Nou,. Uh, een café en, oh? en een paar ramen en een. Uh, toplusbar. Een toplusbar, serieus? Vrij wat spannend, zeg. Vind je? Ja. ja ik weet niet, dit is weer eens wat anders. Wat anders? Hé. Hey. Ik moet naar college. Hé, hey, hé. Hey. Nee, zo bedoel ik het niet. Ja, het is al goed. Vanaf het begin. Nou, ik kwam dus bij de pikal. Ik had een flinke slok op, dat geef ik eerlijk toe. Waar was je geweest? Beetje wezen stappen. Een uur of twaalf kom ik bij de pikal en daar staat die gast weer te schreeuwen. Mijn dochter dit, mijn dochter dat. Zij is verleid door Satan, zulke dingen. Ja, pal voor onze deur. En de portier die wist niet wat hij moest doen. Die gast die bleef er maar tieren. En ineens dacht ik, weet je wat? Ga jij maar even lekker een potje zwemmen. Daar koe je vanaf. En toen gooide je hem in het water. Ja, dat geef ik toe, ja. Maar hij kon niet zwemmen. Ja, dat kon ik toch niet weten. Iedereen kan zwemmen. U heeft gelukt dat iemand hem is nagesprongen. Nu ligt er een aangifte voor mishandeling. Anders was het doodslag geweest. Of moord. Ik ben gewoon stom geweest. Ja, nou, luister eens, John. Als jij mij nou eens op weg helpt met dat valse geld, hè, dan, dan mats ik jou met deze zaak. Hoe bedoel je? Nou, hoe kwam je aan die valse biljetten? Hoe moet ik dat nou weten? Ik heb ze ook maar gekregen zonder dat ik wist dat het neppers waren. Waarom geloof ik jou nou voor geen meter? Ja, waarom niet? Ik zit hier toch niet voor mijn lol? Heb je je tandenborstel bij je? Je weet hoe het werkt, John. <laughs> ik ken jou alleen maar wat geven als jij mij ook wat geeft. Wel. Godverdomme. Laat ze haar eigen zoon zomaar meenemen. Ben jij wel goed bij je hoofd? Moet jij nodig zeggen. Eerst zuip je je klem. En als ze dan je kind komen halen, ligt je aan de je nest te rotten. Wat roept me dan, stom wijf? Maak me dan wakker. Wie geeft haar eigen zoon dan mee aan die klotenkokers? Het heeft met zijn stomme haar is iemand in het water gegooid. Bijna verzopen. Of was jij er soms ook bij? Ja, ik, ik heb wel iemand horen, Tyria. Maar ik heb hele John nooit gezien. Ik wil dat je naar het bureau gaat en hem terughoudt. Ja, hallo. Ze zien me daar aankomen. Goedemorgen, meneer Pruis. Ja, goedemorgen, Cor. Sigaretje. Oh, lekker, lekker, ja. Oh, heb je er nog één voor de commissaris? Mooi. Nou, ja, hier, eh, heb je je zoon weer terug. En nog een hele prettige dag verder. Ze kunnen hem toch niet zomaar opsluiten? Hij wou die man toch niet verdrinken of zo? Dan zeg je me wat. Want dat is toch geen zaak? Wat Wat, je? Dat ik het nogal raar vind... dat ze hem voor zo'n akkefietje van zijn bed komen lichten. Godsamme, Harry, als ik merk dat jij hem smerige klusjes laat opknappen. Ik, ik ga naar Van der Hoeven. Ho, ho, ho, ho. Rustig aan, Harry. Niet alles door elkaar. Nou, uh, dat meisje, ja. Lizzie... Ja. Die heeft mij dus verteld wat haar vader vroeger allemaal heeft geflikt. Mm. Nou, het probleem is dat zij die man voor geen goud onder ogen wil komen. Mm. Maar waarom is dat zo belangrijk voor je haar? Ja, welke vader wil zijn eigen zoon nou de bak in zien draaien? Mm. En, en dan er voor zoiets stoms. Dat, dat, dit is toch geen zaak? Kijk, nou dacht ik zo. Die vader, die weet natuurlijk van niks hè, dat Lizzie niet wil praten. Maar misschien is een beetje, een beetje dreigen wel genoeg. Ik, ik moet u dringend spreken. Waar gaat het over? Het betreft uw dochter. Ik zal niet rusten voordat zij mee naar huis gaat. Ik, ik, ik kan niet leidzaam toezien. Nee, hoe... u hebt het opgenomen tegen Harry Pruis, Een van de machtigste mannen hier in Amsterdam. Het zij zo. Dat wil niet zeggen dat hij het recht aan zijn kant heeft staan. De heer Pruis staat bekend als een vredelievend mens. Hij houdt niet van conflicten. Wie wel? De heer Pruis is ook een zakenman. Die slecht tegen zijn verlies kan. Maar bovenal is hij, net als u, vader. Nou, dan zou hij toch zeker. Uw dochter begrijpen. is uh, van plan u aan te klagen. Wat zegt u? Mijn dochter. En wat zal er gebeuren, denkt u, als hij haar verhaal aan de rechter vertelt? Welk verhaal? Waar heeft u het over? Daarom biedt meneer Pruis aan u te helpen. Maar. Als u uw aanklacht tegen John Pruis intrekt, zal meneer Pruis aan Lissie vragen af te zien van haar aanklacht tegen u. Jullie zijn hier goed bezig, zeg? En ze komen van alle kanten op de helft. Ja, En de buurtbewoners die vinden het echt gek dat er eindelijk weer eens iemand hoopt. Misschien begin ik wel een biologisch groentewinkel in de koude. Ben ik benieuwd wat voor groentetjes jij gaat verkopen dan? Nee, dit wordt het magisch centrum van de stad. En we moeten wel nog een goede aanverzinnen. verzinnen. Oh, ja. Ja, ja, ja, De vrije schans. Uh, de <laughs> de ja. Het is de regenboog. Ja. Het is geen basis <laughs> Even centraal. Jongens, uh, allemaal jongens, komen. Even stil. Uh, wat? Oh. Even, ja, even stil, jongens. Even stil. Voordat we ons verliezen in allerlei plannen, moeten we het nog een keer hebben over die knokploeg. Ja, kijk, ik denk dat die luid terug zullen komen. Mijn voorstel is om ze in de val te ja, laten lopen. Ja, nee, je mee mee, ja, Wacht, wacht. wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht Houd stil! Ik weet dat de meesten van jullie tegen het gebruik van geweld zijn. Daarom heb ik, samen met Stefan, een plan bedacht. Een ludiek plan. De verbouwters zullen trots op ons zijn. Die balk voor de deur die gaat weg. Maar boven in de hal stoppen we een aantal zakken Meel. En zodra ze hier binnen dringen, dan openen wij die zakken. En dan... ja! ja, dat lijkt wel een meeuwmeeuw. We moeten wel proberen er wat publiciteit uit te slepen. Dus als er iemand een camera heeft... Ja, ik. Ja, maar ik vind het maar een raar verhaal, meneer. Ja, heel vreemd. Ik heb er nog eens over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen... dat ik niemand tot last moet zijn. Als goed christen moet ik de andere wang toekeren. Zelfs als het zondag zijn. Ja, dus plotseling bent u niet meer bijna verdronken. Nou, ik geloof niet dat de man veel kwaads in de zin had. Daar ben ik nu van overtuigd. Met wie hebt u gesproken? Iemand heeft u onder druk gezet. Ik heb oog in oog gestaan met een afgezand van de Satan, als u dat bedoelt. En wat is de naam van die afgezand? Hij heeft mij laten inzien dat ik op het slechte pad ben gegaan. En daar ben ik hem dankbaar voor. Ja, heel dankbaar zelfs. Tot ziens, heer verdomme! John weet nog van niks. Ja, en? Nou, we kunnen hem nog een keer goed aanpakken. Voordat het uitlekt. Evert. Jongen. Geen slecht idee. Dus jij houdt vol dat je niet weet hoe je eraan bent gekomen? Uh, nee, dat heb je met valse flappen. Hè? Die zijn er plotseling. Als je zou weten dat ze vals zijn, dan neem je ze niet aan natuurlijk. Kijk, dat je die halve gare christenen opnieuw hebt willen dopen, dat is één ding. Maar valsmunterijder is wat anders. Wat zou harder van vinden? He? Of Geet? Moet ik eens met hun gaan praten. En moet je dat maar doen, Cor. He? Ja, wij net zo goed als ik, dat ik verder toch niks weet. <laughs> ik weet heus wel dat jij niet de grote man achter de zaak bent. Maar je kan me wel wat op weg helpen. Je laat me geen andere keus, jongen. En jij weet net zo goed als ik dat die vader van jou niet voor niks te moker heet. Jij komt daar niet zonder kleerscheuren vanaf. Daar kan je donder op zeggen. Kom, wie was het? Aad Bosman? Was het die Rotterdammer?